Goedenavond, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het vliegveld van Lissabon in Portugal is vandaag een man van 25 opgepakt... die verdacht wordt van betrokkenheid bij een moord in Amsterdam gisteravond. Het gaat om een slachtoffer van 21. Agenten vonden zijn lichaam in een huis in Amsterdam-Noord. Dit zegt de politie erover op Twitter. Vrienden van het slachtoffer maakten zich ernstig zorgen om hem... Het gevoel zat niet goed en het blijkt achteraf ook terecht te zijn. Uit onderzoek van specialisten blijkt dat hij slachtoffers geworden van een ernstig geweldsmisdrijf. Maar wat er precies is gebeurd in het huis is nog niet bekend. In Mariupol in Oekraïne zijn voor het eerst in een half jaar tijd weer explosies geweest. De stad is door de Russen bezet en er zouden zeker veertien explosies zijn gehoord. Hoe Oekraïne Mariupol kan raken is niet duidelijk, want voor gewone raketten is het te ver. Alle 460 honden die bij een beruchte fokker in Brabant zijn weggehaald... hebben een veilige nieuwe plek. De honden werden jaren slecht verzorgd... en hadden allerlei lichamelijke en psychische problemen. Ze zijn nu naar opvangplekken door het hele land gebracht. Hij was er al afgelopen nacht en bleef voor sommige mensen niet onopgemerkt het noorderlicht. Goed nieuws als je hem hebt gemist, want vanavond heb je nog een kans om de natuurlijke lichtshow te spotten. Deze vrouw kan geen genoeg krijgen van dat noorderlicht. Wat ik er heel speciaal aan vind is dat het dus nooit hetzelfde is. Het is iedere keer anders. Het kan verschillende kleuren hebben. Het kan groen zijn of roze of rood of soms zelfs blauw. Het kan als een stille band aan de noordelijke hemel hangen, maar het kan ook heel erg bewegen en wapperen als gordijnen. Ja, soms is het echt boven je hoofd zichtbaar. En het is best bijzonder dat we het noorderlicht in Nederland kunnen zien, omdat het fenomeen normaal gesproken alleen te zien is boven de Noord- en Zuidpool. Het weer, als het goed is, blijft het vanavond droog. Het wordt een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen eerst veel wolken en wat regen, daarna meer zon en zes of zeven graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooymeer. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <truimert>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 De vroegere hardcore scene, oftewel de hardcore punk... dat een antwoord was op de vroege punk scene van de jaren 70... en opkwam begin jaren 80 en tot halverwege de jaren 80 duurde. En afgelopen week heb ik de in de jaren 80... zeer populaire glam metal scene behandeld. Vanavond staat twee uur lang de doom Metal centraal... dat eveneens is ontstaan uit de vroege pioniers van de heavy metal. Deze stijl wordt vaak geassocieerd met het werk van Black Sabbath... die als voorlopers van het genre worden gezien. Ook de in de eerdere New Wave of British Heavy Metal uitzending... gedraaide bands Pagan Altar en Witchfinder General... behoorden tot deze pioniers. Uh, tot de jaren pioniers van deze stijl. Doom Metal, dat halverwege de jaren 80 is ontstaan... is een metalgenre kenmerkend aan langzamere tempo's... en een duisterder geluid dan de traditionele heavy metal. Bedoeld om een sfeer te creëren van duisternis, wanhoop, leegte en verdoemenis. Doom Metal kent een aantal afgeleide varianten. De stoner metal, de gothic metal, post metal en sludge metal. Maar ook een aantal sub- en fusion genres die zich allen weer onderscheiden. Buiten de old-school traditionele doom en de epic doom metal... wat invloeden bevat uit de power metal... heb je het weer een zeer depressieve en trage death doom... waardoor de funeral doom, maar ook de romantische gothic metal later ontstond. Het eveneens trage en zware sludge metal... black doom, wat een soort van depressieve black metal is... en drone doom, dat invloeden kent uit de noise en ambient... Vanavond hoor je van elk subgenre één of meerdere van de meest toonaangevende bands voorbij komen... die van belang waren bij de ontwikkeling van het -metal genre. Als uuropener draaide ik een van de vier eh, jaren tachtig pioniers van het genre... dat zich toen aan het ontwikkelen was en die tevens gezien worden als de Big Four... naast Pentagram, Candlemas en St. Vitus... Ik heb het over de Amerikaanse band Trouble uit Aurora, Illinois. Dat is opgericht in 1979 door gitariste Rick Wartel... Bruce Franklin, zanger Eric Wagner, bassist Tim... Ian Brown en drummer Jeff Olsen. De band creëerde een aparte stijl... met invloeden van de Britse heavy metal bands... Black Sabbath en Judas Priest... en psychedelische rock uit de jaren 70. Een veelgeprezen groep wat bleek uit hun eerste twee albums... Psalm 9 uit 1984 en The Skull uit 1985... die worden genoemd als mijlpalen van de doom metal. Tot op heden heeft Trouble negen studioalbums uitgebracht... waaronder hun laatste release The Distortion Field uit 2013... op met de nieuwe zanger Kyle Thomas... Van het eerdere genoemde debuut Psalm 9 draaide ik het nummer Assassin. in. In hetzelfde jaar bracht ook de tweede pionier uit dit rijtje zijn gelijknamige debuutalbum Saint Viders uit. Dat samen met Trouble's Psalm 9 wordt gezien als een van de eerste Doom-releases ooit. Saint Viders werd een jaartje eerder dan Trouble gevormd in Los Angeles... door gitarist Dave Chandler, bassist Mark Adams, drummer Armando Acosta en zanger Scott Riegers. Later vervangen door Scott Wino Weinrich. Na hun break-up in 1996 kwamen ze in 2003 nog even kort bij elkaar voor een reunion toe... en kwamen later weer bij elkaar in 2008. De band wist nooit door te breken, maar was wel van grote invloed op de ontwikkeling van Doom, sludge metal en stoner rock. Van het gelijknamige debuut dat op vrijdag 13 januari 1984 uitkwam, twee jaar na de opnames, waren afgerond... vanwege vertraging door een rechtszaak waar het Leo SSD Records bij betrokken was, draai ik nu de titeltrack. Yeah. Dat was het heerlijke Pentagram, de derde van de big four doom metal bands... met het nummer Relentless, dat ook afkomstig is van hun debuutalbum... dat een jaar later verscheen dan de twee eerder gedraaide bands. In 1993 werd het album heruitgegeven door Peaceville Records... onder de naam Relentless en met een andere playlist. Pentagram was productief in de underground scene van de jaren 70... en produceerde veel demo's en oefentapes. Deze vroege opnames zijn later op cd uitgebracht op verschillende compilaties... En ze brachten pas een volledig album uit toen ze begin jaren 80 hervormden. Met een bijna volledige nieuwe line-up. Van hun volledige lengtes worden hun eerste drie albums Pentagram uit 1985 dus omgedoopt tot Relentless. Day of Reckoning uit 1987 en Be Forewarned uit 1994 vaak als hun beste beschouwd. Gedurende de geschiedenis van de band was zanger Bobby Liebling het enige constante lid... De draaiende line-up van Pentagram heeft veel gerespecteerde muzikanten in de lokale doom metal scene gespeeld. Met leden die tijd doorbrachten in andere acts zoals Raven, The Obsessed, Place of Skulls, Eternal Void, Spirit Caravan en nog vele anderen. Hun tot nog toe laatste, achtste album, Curious Volume, dateert alweer van 2015, maar de band is nog altijd actief. Ga door naar de laatste uit het rijtje van de pioniers... en de big four van de grote, het Zweedse Candlemas. We tekenden het muzikale geweldige jaar 1986... toen hun legendarische debuutplaat Epicus Doemicus Metallicus werd uitgebracht. Nog altijd het beste werk van de band, wat wordt beschouwd als een klassieker. De band uit Stockholm werd opgericht in 1984... door bassist, songwriter en bandleider Leif Ettling... en drummer Mats Ekström, en had een bepalende invloed op metal. Het genre Epic Doom zelf is vernoemd naar hun debuutalbum. Na het uitbrengen van vijf volledige albums en uitgebreid toeren in de jaren 80 en begin jaren 90 ging de Candlemas in 1994 uit elkaar. Maar kwam drie jaar later weer bijeen na opnieuw uit elkaar te gaan in 2002. Hervormde Candlemas zich in 2004 en is sindsdien doorgegaan met opnemen en optreden. Van het eerder genoemde legendarische debuut draai ik wellicht hun bekendste nummer. Solitude. Tevens altijd aanwezig geweest op hun setlist tijdens hun concerten. It's just love Na Cannibal Solitude, draaide ik voor mij een relatief onbekende naam in deze lijst, maar niet minder belangrijk. Winter, zoals deze Amerikaanse band uit New York heet, was aanvankelijk actief van 1989 tot 1992, maar hun enige volledige album Into Darkness uit 1990 heeft wel gediend als een, een van de baanbrekende albums in de ontwikkeling van het death and doom genre en uiteindelijk ook als een pionier in het genre. Winter had een belangrijke invloed op dual metal bands zoals Electric Wizard en Cathedral om er even een paar te noemen hoewel de cultstatus lang na de ondergang van de band zou komen Winter zou in 2011 herenigen voor een reeks live shows bijna twintig jaar na hun aanvankelijke ontbinding de naam van de band kwam van de crustpunk band Amoebics die een nummer had met dezelfde naam een andere band die van belangrijke invloed was voor ditzelfde death-doom-genre... was het Britse Paradise Lost, Lost. Dat sinds hun oprichting in 1988 niet alleen het genre gothic metal heeft ontwikkeld... maar met het album gothic uit 1991... maar het ook ijverig gedefinieerd heeft en gedurfd te overstijgen. Ze, deur, ze vormen een drieluik met My Dying Bride en Anathema sinds begin jaren 90. Van de trage aangrijpende doom van hun debuut Lost Paradise uit 1990... tot de elektronische klanken van One Second uit 1997... tot de donkere rockende punch van Paradise Lost uit 2005... is de hele carrière van de band begeleid door de wens om te evolueren... en de muzikale trends en modus voor te blijven. Met hun meest recente albums Medusa en Obsidian... keerde de band langzaam maar zeker weer terug naar hun oude vertrouwde... Gothic Doomroots. Ondertussen kan Paradise Lost er ook trots op zijn... om sinds de begindagen een bijna vaste line-up te behouden, met slechts enkele kleine veranderingen achter de drumkit. De huidige line-up bestaat vandaag de dag uit zanger Nick Holmes, gitariste Aaron Eadie en Gregor McIntosh, bassist Stephen Edmondson. En van het debuutalbum Lost Paradise draai ik het nummer Our Savior, wat naast Frozen Illusion ook heropgenomen is voor de albums Tragic Illusion en Medusa. Is your God now? As dying Alone Brutal wounds, cut. met Ebony Tears naar Our Savior van Paradise Lost. De band uit Coventry in Engeland, opgericht in 1989 en ontbonden in 2013... was aanvankelijk begonnen als een doom metal band met hints van Death Doom en de eenvoudige Doom op Force of Equilibrium Uit 1991 Evolueerde de band al snel naar een vaak onvoorspelbare mix... van stoner rock, psychedelische rock, hard rock uit de jaren 70... en heavy metal bij ondertekening bij Columbia. Voor de Ethereal Mirror om later terug te keren naar Eric voor een handvol daaropvolgende platen. Bekend om hun gruizige low-end geluid... de kleurrijke en griezelige albumhoesten van Dave Patchett... en de kenmerkende stem van frontman Lee Dorian... die sprak over ondergang, occultisme, antireligie en mythologie. Tegenwoordig is Dorian, die voorheen bij Napalm Death zat... samen met Tim Backshaw en Mark Greening... die beiden weer uit Electric Wizard kwamen... de band with the dead gestart. Wat ongeveer de spirituele opvolger van Cathedral werd. Doom Metal is nooit populair geweest. Maar begin jaren 90 kreeg het genre wat publiciteit. Het was de tijd dat veel bands vroeger Black Sabbath herontdekten. Doom begon zich op te splitsen in verschillende subgenres. Zoals traditional, epic, funeral doom en als we het hebben over ep epische doom metal... is een, een van de beste outfits van deze stijl... het in Arlington gevestigde Solitude Eternus. Hun eerste plaat, Into the Depths of Sorrow... kwam ruim 30 jaar geleden uit. In hun carrière vanaf hun oprichting als Solitude... als eerbetoon aan Black Sabbath en Candlemas... die beide nummers hadden met die naam. In 1987 bracht Solitude Eternus zes studioalbums uit... en toerde de wereld rond met een groot aantal bands... in verschillende genres. Solitude Eternus is misschien wel de band met de meeste invloed op epische doom. Naast Candlemas zelf. Hun zanger, Robert Lowe, zou zich later ook bij Candlemas voegen. Muzikaal bracht de band een somberder, meer melancholisch gevoel in het genre... dat onder andere goed te horen is op hun invloedrijke debuutalbum. Je hoort van deze klassieker, het geweldige Destiny Falls to Ruin. met aansluitend My Dying Bride en God is Alone. Als afsluiten van het eerste uur, blijf luisteren. In het tweede uur heb ik nog veel meer heerlijke Doemmuziek.